Ismael de Bruin met het NOS Journaal kernwapens hebben een prominentere rol gekregen nu geopolitieke spanningen verslechteren. Dat meldt het internationale vredesonderzoeksinstituut CIPRI. Het instituut roept de grote machten op om een stap terug te doen en om na te denken. De spanningen rond de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben de nucleaire diplomatie verzwakt, staat er in het rapport. Tegelijkertijd blijft het aantal operationele kernkoppen groeien. Naar schatting zijn er wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Door een aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. De verschuiving vond plaats bij een belangrijke autoweg in de plaats Banjos. Een stroom van modder en puin stortte van een heuvel en trof twee huizen, drie auto's en een bus. Negen mensen raakten gewond. In het gebied heeft het de afgelopen dagen veel geregend, net als in andere delen van Ecuador. Daardoor traden meerdere rivieren buiten hun oevers. Daarnaast veroorzaakten een stormen modderstromen in het hele land. Ook in andere plaatsen in het land waren aardverschuivingen en werden wegen weggevaagd. Op het parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen staan nog tientallen auto's vast in de modder. Die voertuigen zijn van mensen die nog op ter Schelling verblijven. De komende ochtend worden er opnieuw trekkers ingezet om eigenaren van auto's te helpen. De afgelopen dag werd ongeveer een twee derde van alle voertuigen die vastzaten, losgetrokken uit de modder. Honderden auto's konden eerder niet voor- of achteruit. De modderpoel ontstond op het terrein door de vele regen van de afgelopen dagen. De Franse voetballer Mbappé heeft op een persconferentie van het EK jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis, zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal rechts een monsterzege. President Macron schreef daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. En dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 13 graden. Overdag in het oosten regen, op andere plekken overwegend droog. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht. Hot. for me. See <laughs> Now 1985, high school made me cry, and that seemed crazy. Whoa. It's true Someone said the truth will out I believe without a doubt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 was een keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja, misschien niet eens Dit is ZFM.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 6.9 ZFM 6.9. Z FM.